Vijf uur op het Baltus met het internationaal. In het grootste deel van Europa zijn te weinig bijen om alle gewassen te bestuiven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek waaraan wetenschappers van Wageningen University meewerkten. De onderzoekers denken dat het tekort vooral is ontstaan door de explosieve groei van biodiesel. Daarvoor zijn de afgelopen jaren veel velden met koolzaad, sojabonen en zonnebloemen aangelegd... en daarvan kan brandstof worden gemaakt. Maar het aantal bijen is niet zo explosief gegroeid... waardoor er niet genoeg dieren zijn om die planten te bestuiven. Er zijn zo'n 7 miljard bijen te weinig. Het grootste tekort is er in Moldavië en Groot-Brittannië. Rusland heeft een veroordeling van de VN-veiligheidsraad tegen de Syrische regering tegengehouden. Dat zeggen bronnen binnen de Verenigde Naties tegen persbureau Reuters. Aanvallen van de Syrische regeringsleger op rebellen... en burgers in de stad Aleppo... moesten in de ontwerpresolutie worden veroordeeld. Er zouden zeker 700 doden zijn gevallen door scat en barrel-bombs. Dat zijn vaten gevuld met explosieven... die vanuit helikopters op de stad worden gegooid. De veroordeling zou geen directe consequenties voor Syrië hebben gehad. Bij een helikopterongeluk voor de kust van bij de Amerikaanse havenstad Norfolk... zijn twee doden gevallen. Het gaat om een legerhelikopter van de VS... Eén inzittende wordt vermist, twee zijn gered. Norfolk ligt op ongeveer 200 kilometer ten zuidoosten van Washington. Bijna 24 uur eerder stortte een Amerikaanse legerhelikopter neer in Groot-Brittannië. Bizar genoeg in het gelijknamige Engelse graafschap Norfolk. Bij die crash kwamen de vier inzittenden om. De Chileense hoofdstad Santiago wordt geteisterd door hevige bosbranden. De brandweer heeft grote moeite om de branden vlakbij de stad te bestrijden. Er is al voor bijna 75 miljoen euro aan huizen en bedrijven in vlammen opgegaan. Het vuur veroorzaakt dikke smok boven de stad. Inwoners worden gewaarschuwd om niet naar buiten te gaan als dat niet nodig is. Het weer. Regen. Wisselvallig. Met veel wind en vanochtend misschien wat zon door 12 graden. Vanaf vrijdag wordt het wat kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders, met Roel Koeners. Bekende is in de uitvoering van Don en Phil Everly, de Everly Brothers. En die heb je al eerder kunnen beluisteren. Deze nacht ging het anders. Maar naar aanleiding van het feit dat Phil Everly vorige week overleed. Ik ik besloten om eens een aantal nummers die ze bekend hebben gemaakt te coveren. En dit was er zo eentje. Je hoorde een ander koppel, namelijk Glenn Campbell en Bobby Gentry... met dat All I Have To Do Dream. Geschreven door Felice en Boudlow Bryant. Die een heleboel nummers hebben geschreven voor Don en Phil Everly... Meneer, goedemorgen allemaal, welkom. Dit is het laatste uur, de nacht denk het anders hier bij de vader... op Radio 1 voor deze donderdagnacht. En het is vandaag 9 januari. Het is vandaag ook precies 7 jaar geleden, eigenlijk pas 7 jaar geleden... dat het eerste exemplaar van de iPhone werd gepresenteerd. Ja, onderhand, is het is zo'n gebruiksvoorwerp dat je denkt... van, nou, dat apparaat, dat bestaat al jaren. Maar nee, het is pas 7 jaar oud... Wat nog niet oud is en wat zelfs nog officieel uit moet komen... dat is de nieuwe cd van Bruce Springsteen. Afgelopen week kon je het album al beluisteren via de website van NRC. And The sword of our fathers with lessons hard-taught Shield strong and sturdy From battles we'll fall but this is your sword This is your shield This is the power Of love lover right revealed Carry with you Wherever you go And give all the love That you have in your soul At times they're this world swims with the beauty of God's word. Oh, tack to your cross, stay righteous, stay strong. For the days of miracles will come along. Now this is your sword, this is your shield, this is the power. Spirit. Er tegenwoordig nieuwe albums, nieuwe albums, nieuwe CD's. Dan kan je mee kennis maken via websites van uh, kranten. Bruce Springsteen deed het al uh, eerder. Ik dacht een half jaar, een jaar geleden of zo bij de Volkskrant. Maar afgelopen week kon je via de website van de NRC... het nieuwe album High Hopes van Bruce Springsteen in zijn volledigheid beluisteren. En ik liet je luisteren naar het nummer This Is Your Sword. Bruce Springsteen, de bos dus. Een historische opname nu uit de jaren zestig. Ik neem je mee naar 19 juni 1996 in de Radio 3-studio. B-programma Denk en Henk uit België kwamen ze. Ze waren daar te gast en op dat moment hot case choice. Mm, mm. Kees Joyce was 19 juni 1996 klonken in de Radio 3-studio... bij het programma Denk aan Henk. En Kees Joyce, Sarah en Ger Bettens nog steeds actief. Komend weekend voor twee optredens in Nederland. Het is overmorgen, zaterdagavond alweer. Wanneer je ze kan gaan bekijken in de Parkstad Theaters in Heerlen. Parkstad eh, Limburg Theaters moet ik dan zeggen. En Heerlen is ze dus optreden. Een dag later in Groningen de stadsschouwburg. Case Choice dus. En nu weer toch over Groningen heb. Volgend weekend tijdens Noorderslag. Dan zal in de Oosterpoort een hommage worden gebracht aan deze zanger. Want die wordt namelijk komend jaar... 70 jaar oud. Dat zal ermee te maken hebben. Boudewijn de Goot. In januari zijn de nachten Veel langer dan de dagen De kille straten Glad en donker Voor de zoveelste keer Ben ik weer onderuit gegaan Er komt geen einde Aan de kou Het doelloos blijven wachten Terwijl ik me loop af te vragen, wat doe ik verder zonder jou? Zonder jou, ben ik alleen. Zonder jou, ben ik alleen. ja. Zo eenzaam daarop te wachten Voor de zoveelste keer ben ik de stad weer ingegaan Ik teken letters op een raam Die in tranen naar beneden stromen Er blijft maar weinig anders over Dan de vage sporen van jouw naam Zonder jou ben ik alleen zonder jou ben ik alleen, zonder jou moet ik me eigen Nou, er zal veel uh, Boudewijn de Groot te horen zijn, schat ik, zo in het komend jaar. Hij wordt namelijk uh, 20 mei 70 jaar. En de eerste uh, hommage, die is dus op Nouden uh, volgend weekend. In uh, Groningen zal er plaatsvinden. Dan zullen De Kik, Roos, en Tangerine interpretaties geven van de muziek van Boudewijn de Groot. onder de noemer Van de Overlevenden. Dat is allemaal volgende week. Je hoorde nu net Bardewijnen gehoord in 1980 van de LP van Een Afstand, Het Liedje Zonder Jou. De tekst van Leonard Neggen en de muziek die je hoorde, die werd gecomponeerd door Henny Vrienden. En Henny Vrienden was ook te horen op de bas in dit nummer. Baby Shambles nu en Fall from Grace. I've got one thing on my mind. I just can't shake it. You've got your reasons, I've got mine When the dam bursts, I can't take it We'll drown our sorrows Here it comes, look, here it comes with my head From the bottom we saw his soul To destiny Look here it's... Een recente album, Sequel to the Prequel, hoorde je dan het nummer Fall from Grace. En de band kan, uh, die zal volgende week optreden in uh, Paradiso de 15e, om precies te zijn. Je hoorde Fall from Grace dus van de uh, uh, band Baby Samples. En dat leek weer een eeuwigheid geleden dat ik uh, een prijsvraag had hier in de Nacht hing dan Dus dat was namelijk vorig jaar, ergens vorig jaar. <lacht> nou, voor, al een beetje overdreven. Het was uh, vlak voor de kerst. Toen had ik in de aanbieding een DVD met daarop het concert dat de Rolling Stones afgelopen zomer hebben gegeven in Hyde Park. Uh, dat concert is uh, op diverse tv-stations te zien geweest de uh, afgelopen tijd. Uh, op de Nederlandse tv, de, de, de VRT, de Vlaming heeft de Duits BBC. Uh, en ook nog ergens op een Duits kanaal kwam ik het tegen. In ieder geval, er is ook een dvd van gemaakt. En die had ik toen in de aanbieding en die kon gewonnen worden. En de vraag die ik toen stelde, hoe oud is uh, Keith Richards in december geworden? Nou ja, daar zijn een heleboel... Uh, inzendingen op binnengekomen via de deanders.edvader.nl. De Want Keith Richards is in december 70 jaar geworden. De DVD die is uiteindelijk de afgelopen week naar Rudolf Inkhoren gegaan. En die is woonachtig in Os. En ik zou zeggen, Rudolf, veel plezier met het bekijken van de DVD... met het optreden van de Rolling Stones daarin. Dit nummer hebben ze toen niet gespeeld in Hyde Park. Daarom speel ik het nu maar hier aan de nacht, denk het anders. Van de LP flowers sitting on a friends. The Stones. one. ik I was young, I've been very hot, please. And I don't know wrong from right. But there is one thing I could never understand. Some of the sick things that a girl does to a man so. I'm just sitting on a fence You can say I got no sense Trying to make up my mind Really is so hard to find So I'm sitting on a fence All of my friends in school Grew up and settled down And they mortgaged off their life But I think it's true They just get married Cause there's nothing else to do So I'm just sitting on a fence You can say I got no sense Trying to make up my mind Really is too so hard to find So I'm sitting on a fence To make up my mind Really is too hard to find So I'm sitting on events The day can come When you get old And sick and tired of life You just never realized Maybe the choice you made Wasn't really right But you go out and you don't come back at night, so, so. I'm just sitting on a fence. And you didn't say I got no sense. Trying to make up my mind really is too hard to find. So I'm sitting on a fence. Rolling Stones uit 1967 van de LP Flowers Sitting on a Fence. En van de DVD van het optreden van Hard Park afgelopen zomer is een exemplaar naar Ossie gegaan. Rudolf Eenkorn is daar de gelukkige bezitter van geworden. Want hij is, uh, heeft gereageerd op de vraag van hoe oud is Keith Richards geworden in december. En het antwoord kwam binnen op de nachthinkdonders.nl. Op dezelfde e-mailbox zijn vorige week nog een heleboel reacties binnengekomen. Naar aanleiding van het feit dat uh, ik de uitzending vorige week gewijd had aan uh, wereldmuziek. Dus dat gaan we nog een keer doen. En dat zal gebeuren in maart. De laatste uitzending in maart, 27 maart, zal besteed worden aan uh, wereldmuziek. En dat gaat ook de laatste uitzending van de Nacht Klinkt Anders worden. Want daarna gaan hele andere dingen gebeuren hier op uh, Radio 1 in de zendtijd van de Vara. Maar goed, zover zijn we nog niet. Eerst nog even genieten van uh, al die fijne muziek. Drie chansons bijvoorbeeld op, bijvoorbeeld op een rijtje. Je gaat duidelijk luisteren naar Vanessa Paradis... Claude François, die de Avelie Brothers gaat coveren. En met Regime die komt ook voorbij. Maar eerst even aandacht voor de klanken van zangeres Vanessa Paradis. Le soir, à ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme eux le jour. Belles, belles, belles comme eux l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de tout l'homme et crois-moi plus fou. Elles de jour en jour. Et puis des filles, de plus en plus tu vas en rencontrer. Peut-être même qu'un soir tu oublieras de rentrer. Plus t'en verras, plus t'en auras et plus tu comprendras. Dans ces moments, tu te souviendras que ton vieux père disait Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou, d'elle, d'elle, d'elle de jour en jour. Un jour enfin, tu la verras, tu ne peux pas te tromper, tu voudras lui dire je t'aime, mais tu ne pourras plus parler. En un clin d'œil, vous serez unis pour le pire et le meilleur. Mais tu tiendras là le vrai bonheur Aux yeux de ton cœur Elle sera belle, belle, belle comme le jour Belle, belle, belle comme l'amour Comme j'ai dit à ta maman Tu lui diras en l'embrassant tu es Belle, belle, belle comme le jour Belle, belle, belle comme l'amour Ik le jour. Je me tire, me demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir, loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Als si c'est het ça, kan, dan ga ik het niet doen. Als ik het het niet doen. je niet kan, dan ga ik Je niet het niet kan, dan ga ik het niet doen. Als ik het niet niet doen. Als ik het niet de dan ga ik het niet doen. Als ik het niet kan, niet Demande pas pourquoi je suis parti sans motive Parfois tu sens mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien ma triste Laisse-moi partir à D'ici Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire Si c'est comme ça va foutre la vie d'artiste Je sais que ça fait que j'ai déconné pour cible Mais je veux dire juste pour la vie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 An onderwijs en de man van de ma live. Je me tire, meedier. Ik pas pourquoi sans motif. Parfois, je Ik meedier. Ik meedier. Ik meedier. Ik meedier. Ik meedier. Ik meedier. Ik meedier. Ik meedier. Ik meedier. Ik meedier. Ik meedier. Ik denk dat Als het gaat, de Je sais que ça fait kritiek, qu'on est, qu est pris pour cif. Maar je veux dire, juste pour la vie. Ik suis hier. sans ben sans me dire quest Ik ben je Ik ben hier. Ik ben hier. Ik Ik réfléchis plus, plus vas-y ne réfléchis plus, me distante, ne réfléchis plus, vas-y Je me tire, de pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois je sens mon coeur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien ma m'attriste Laisse-moi partir, d'ici Si als ik je kijk, als ik als ik je kijk, je je ik je kijk, als ik je je De actuele Franse muziekjour de Maître Gime, die ook lid is van de groep Section d'Assaut. Met regime met de Je Metier. En daar vooraf hoorde je Bel Belle Bel Belle, gezongen door Claude François. Made to love, dat is de oorspronkelijke titel van dat nummer. En dat is ooit op plaats gezet door de Avery Brothers. Maar Claude François maakte daar een cover van in zijn eigen landstaal. En die werd voorafgegaan door Vanessa Paradis met Benjamin Biolet in het nummer Le Roze Roze. De drie chansons hoorde je op een rijtje hier in de nacht. Klinkt anders en dadelijk na het nieuws van zes uh, uur... op deze zender tijd voor het Radio 1-journaal... met uh, Marcel Oost en Frederik de Jong hier in ieder geval... aandacht voor uh, die wedstrijd die Ajax moet gaan spelen tegen Feyenoord... Want dat houdt de gemoederen bezig en ook dadelijk in het Radio 1 Journaal. En verder uh, aandacht voor uh, de landmacht, want de landmacht die bestaat 100 jaar. Dat zijn zo uh, twee belangrijke onderwerpen die voorbij komen. Maar natuurlijk komt er nog veel meer voorbij tussen zes en negen in dat Radio 1 Journaal. John Lennon. Hmm. Number nine Dream. En een huis van John Lennon, waarin die woonde tussen 1964 en negen, 1968 in de wijk Londen. Dat staat op dit moment te koop. En als je er interesse van hebt, nou, dan moet je wel diep in de tassen. want uh, het huis staat te koop voor uh, 16,8 miljoen euro... oftewel 14 miljoen Britse ponden. Maar dan heb je ook wel wat. Een uh, ruim huis, ruim van opzet, een grote tuin erbij... en uh, ja, toch een huis wat de historie heeft geschreven... zo uh, aan het eind van de jaren 60. John Lennon, zijn huis staat dus te koop. Joan Baez, voor haar is het een uh, heugelijke dag... Want de zangeres is jarig... volkszanger. is wordt vandaag 73 jaar. Joan Je hier met een nummer op de muziek van Annie Morricone. Here's to You. 75 jaar zou hij zijn geworden. Waar het niet dat hij 16 november 1999 al overleed. Rob Hoeken. op de verjaardagskalender... maar met een kruisje erachter 16 november 1999... overleden op 60-jarige leeftijd... maar wel een heleboel uh, aantrekkelijke singles gemaakt... in de ja. nederpopperiode. Dit was er zo een van Rob Hoeken met When People Talk... de zang was van Willem Schone... en de productie destijds de Tony Vos. Nog een jarige... Dave Matthews... hier met zijn band... in een funky nummer Belly Belly Nice... and the well is full of virtue, yeah. yeah, Jack and Jill went up the hill to fetch a pain in the water, Jack fell down and broke his crown, cause he was dressing with a creature's daughter, open up your wings, make a dead man sing, such a good, good thing just can't be wrong, no. Gonna... Mama's in the kitchen, Daddy's in the field, and baby girl is gone to town 'cause she liked the way it make her feel. Swimming in the river, rolling in the mud, when the juice is dripping off your chin, one peach is not enough. Oh, you can't get too much love. gewakker worden. Van twee jaar geleden van al away from the world... de Dave Matthews Band, hoorde je. En de leider van de Dave Matthews Band... heet natuurlijk Dave Matthews. Hij is vandaag jarig. 44 wordt hij. 70 wordt hij. Dat is wel een uh, icoon, een gitaar-icoon. Daar heeft hij zich wel, wel mee bewezen de afgelopen jaren... de afgelopen decennia. Vooral ten tijde van Led Zeppelin... En ook bij de Arbots heeft hij zich bewezen. Daar heb ik nog een een en ander van laten horen de afgelopen nacht. Hier in de samenwerking met Robert Plant en de violist Sally Cooper. Een cover eigenlijk. Hier is het nummer Kashmir. Jimmy Page, hij wordt 70 vandaag. ...hommage aan Jimmy Page... ...omdat hij vandaag 70 jaar wordt... ...en je hoorde Jimmy Page hier samen met Robert Plant... ...en de Australische violiste Sally Cooper... ...in een bijzondere versie van Cashmere. En dit was het dan. De nacht dan als hier bij de vader op Radio 1. Nou. Als je wil weten welke platen er vannacht gedraaid zijn... ...dat kan... Maar dan moet je wel even wachten. In de loop van de dag komt in ieder geval de volledige muzieklijst... op de site van De Nacht Klinkt Anders. En de site daar kan je terechtkomen via www.vara.nl. En daar vind je jezelf wel in de Bovenhoek programma's en sites. En dan kom je wel weer bij De Nacht Klinkt Anders. En daar vind je dan op een gegeven moment de mogelijkheid om de playlists te zien. En dan kan je ook kijken of je de uitzending terug kan beluisteren. Niet alleen van de, vannacht, maar ook van afgelopen week. Van vorige week. Als je die gemist hebt, dat was een uitzending die in het teken stond van de wereldmuziek. En ook daarvan is een playlist voorhanden. En wat gaat er dadelijk gebeuren op de zender? Zoals je gewend bent, onderhand. Het is natuurlijk even wennen, want de nieuwe programmering is nog maar um, amper week oud. Maar je krijgt in ieder geval dadelijk Frederik de Jong en Marcel Oosten... met het Radio 1 Journaal. Volgende week dan ben ik er weer op de tijdstip. Ik ben het anders. Mijn naam is Groep Dus Maak er een mooie dag van. En graag tot volgende week. Dag.